De demonstranten zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis in het land wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Op het hoogtepunt van de demonstraties stonden volgens de politie ruim 15.000 mensen bij de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. En ook waren er honderden demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. Een Spitfire-vliegtuig met daarop duizenden namen van zorgmedewerkers... is afgelopen dag over 20 ziekenhuizen in Groot-Brittannië gevlogen... als bijzondere dankbetuiging voor alle zorgmedewerkers. Op de vleugel stond met grote letters bedankt NHS. Met de actie willen de initiatiefnemers geld ophalen voor de NHS. Dat is de gratis gezondheidszorg in het land. Britten kunnen voor ongeveer 11 euro de naam van de zorgmedewerker aandragen. En het heeft inmiddels al ruim 20.000 euro opgebracht... Komende maanden vliegt die Spitfire over andere ziekenhuizen. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en het koolt af naar een graad of 15. Later vandaag breekt de zon geregeld door, maar er kan verspreid over het land ook een bui ontstaan. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden, tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 sir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 Niet zusammen, leven. Kom, leven. als kan <lacht> <lacht> <lacht> Er geht in Urlaub, er is zo Die Kuh boogt mit dem schönsten Grund. Wir brechen auf zum Strom, Doch bis wir unten beim Stiefel sind, nu müssen wir leider sehr weit fahren. Die Klima kaputt und der erste Staun. Die Kinder machen andere da. Ich probe en duscht, en zijn Nur Lulu, Papa Schützradioft, im Minutentag sorgt jeder, wo er kommt. Schmerz oh, kommen wir rum.